Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. Een interne gekeken naar de handelingen van FBI-directeur James Comey. Hij heropende elf dagen voor de verkiezing het onderzoek naar de e-mails die Hillary Clinton als minister via haar privéserver had verstuurd. Eerder had de FBI al geconcludeerd dat Clinton onvoorzichtig was omgegaan met geheime informatie, maar dat ze zich niet schuldig had gemaakt aan strafbare feiten. Clinton zei later dat FBI-directeur Comey... door de aankondiging van het onderzoek haar campagne heeft verpest. De NS en ProRail bereiden zich voor op een dag... met moeilijke weersomstandigheden voor het treinvervoer. Vooral in het midden en zuiden kan sneeuw de dienstregeling in de war gooien. Meteorologen verwachten op veel plaatsen sneeuw... met uitzondering van het uiterste westen en noordwesten. Het KNMI houdt verder in de nacht rekening met zware windstoten... in Limburg en Zeeland. In Rotterdam worden kades afgezet... omdat morgen een hoge waterstand wordt verwacht in de Maas... Door twee opeenvolgende stormen in combinatie met springtij op de Noordzee. Daarom gaan morgen mogelijk ook de Maaslandkering en de Oosterscheldekering dicht. Bij een brand in een huis in Baltimore in de Amerikaanse staat Maryland zijn waarschijnlijk zes kinderen omgekomen. Hun lichamen zijn nog niet gevonden. Hun moeder en drie andere kinderen hebben het overleefd. De vader was niet thuis. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Steeds meer ziekenhuizen in Nederland kondigen een opnamestop af. De ziekenhuizen zijn vol vanwege de griepepidemie. Ook in Frankrijk leidt de griep tot problemen. Bijna 200 ziekenhuizen hebben het noodplan in werking gesteld. Ook Spanje en Duitsland hebben last van de epidemie. Hij is daar heftiger dan andere jaren. In België is nog niet officieel sprake van een epidemie, maar waarschijnlijk vanaf volgende week wel. Het weer. Vooral in het midden- en oosten vanavond sneeuw. In de loop van de nacht trekt de neerslag weg. Morgen is het een gure, wisselvallige dag. Aan zee kan enige tijd een noordwesten storm staan. Ook in het weekend soms winterse buien. Na het weekend is het droog en kouder. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hello, luisteraars. Welkom bij een Radio Show 1210 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben of Eugen, en gasteren voor de komende twee uur in dit nieuw Age muziekprogramma. Met grote variaties uit alle delen van de wereld en uh, verschillende genres van de nieuw Age muziek. Meditatief, wereldmuziek en misschien een beetje ritme. Wie zal het allemaal zeggen? Ja, het zijn er 31, dus ik weet het ook allemaal niet uit mijn hoofd. In ieder geval wel, wat ik wel weet, is de eerste. En de eerste is van, uh, van Nick. D.C. Saren schrijf je net. En zijn uh, nieuwe cd heet Nieuwe Album. Spreken we tegenwoordig over openings. De andere is van Carrie Moore. En die heeft een hele grappige titel gemaakt met Life is Ugly, Make Pretty Art. Nou, dat gaan we dan weer doen met dit programma Peaceful Radio. Die je mee kan lezen op uh, peacefulradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier.